Welkom weer allemaal. We beginnen met ons rondje. Wat was er in het literaire nieuws? Wie start? Ja, ik weet niet, ik zie dat niet? we gasten hebben die heel veel te vertellen hebben. Ik heb eigenlijk geen literaire nieuws. Ik wilde alleen een, een, een stukje voorlezen... ...dat uh, geschreven is door Jan Kartenbrouw. Omdat dat is voor woord die we allemaal wel hebben gevoeld de afgelopen jaar, denk ik. Maar uh, het heeft dus weinig met literatuur te maken, behalve dat het geschreven is. En dat hij het goed geformuleerd heeft. En dat hij het fantastisch geformuleerd heeft. Nou, ja, ik zou zeggen, doe dat. Zou ik dat toch doen, ondanks... Ja, uh, want ik ben de hele week op vakantie geweest, dus ik heb ook niet... Uh, Oké. Okay. Ik heb zelfs niet eens een regel ben, van... Ben, heb jij gegeven. interessant liefde, nieuws, wat je graag kijkt nou, krijgt wel? dat is niet interessant. Kijk eens, uh, het schijnt dat Bram uh, Moscovici een boek geschreven heeft... Yeah. ...dat iedereen leest. Iedereen leest onkruid. Nou, ik ga geen onkruid lezen, hoor. Um, een toefjager die geeft een korte cursus... Gelijk, je, je gelijk halen met Bram en daar staan toch wel uh, enkele interessante dingen in uh, Vertel Het gelijk kiest liefst de mooiste woorden als voertuig, Norbert misschien uh, kun jij je daarin herkennen en Bram doet dingen niet nu, maar thans dat herinner ik me wel van zijn vele optredens op de televisie hij zegt thans hij zegt, hij zegt ja. niet nu, maar uh, het is uh, thans, hè uh, wanneer collega Hiddema zijn cliëntele het grootste vuilnis noemt, kiest Bram zijn woorden zorgvuldiger. Het zijn mensen die alle perspectief op eigen handelen kwijt zijn. Kijk, dat is, dat is, dat is chic, dat is deftig. Dat is deftig. Dat is welgeestig, ja. Ja, ja, ja. Uh, en ook uh, aarzel niet uh, de familie in te zetten, als je nog eens een keer gelijk moet hebben. Emotioneel gelijk is het beste gelijk. Dat journalisten een bram lastigvallen is één ding, maar ze proberen ook, en dan krijg je een citaat uit het boek, desnoods ten koste van mijn kinderen uh, ja, te werken. Hè. Zodat wanneer hij zich afvraagt of hij moet gaan geloven, dat is weer een citaat, wat ze allemaal gaan schrijven, hij naar zijn kinderen kijkt en hij weet dat natuurlijk, natuurlijk niet. Ja, dat is En de lezer met hem, hè. Uh, hou je niet in. Dat is de laatste tip van de cursus. Gelijk halen met Bram. Hou je niet in. Sterker nog, ga over de top. En als er niks anders meer op zit. Het is de laatste noodmaatregel. Maar het is soms nodig. Zet jezelf ook voor gek. Portretrie jezelf zo, zo blind voor alle feiten dat de lezer medelijden krijgt. Ja. En... Uh, ik sla een stukje over. Want, want uh, je moet medelijden krijgen. En je moet op, op een gegeven moment maar beseffen: er is maar één manier waarop hij gerustgesteld kan worden. door hem gelijk te geven. En, en dan. Ja, euh, ja dat, maar dat, daar ben je. Zeer doorgerust wat... gesteld. Ik <laughs> alles word maar gelijk werd. Nee? Word je daar niet doorgerust? Oh. Ja, ja, ja, ja dat ja, zie je wel. Zeer doorgerust. Ja, ja. Dus dat was een korte cursus: je gelijk krijgen. Bram, die schijnt dat te doen, maar ik ga het boek echt niet lezen. Kennelijk heeft hij toch niet altijd gelijk gekregen, want uh, hij is nu uh, advocaat af. Dus uh, ja. wat dat betreft hij, leidt hij toch ook wel eens een nederlaag. Ja, ja, ja. ja, dat is nogal wat, ja. Dat is vrij fors. Maar een andere actualiteit wat mij opviel... was de open brief die een aantal hoogleraren stuurde... Uh, over het eind eindexamen uh, Nederlands. Ja. Dat vond ik wel uh, bemoedigend. Dat zelfs hoogleraren, zeg maar zich zorgen beginnen te maken over de stand van zaken met het betrekking tot het onderwijs in de taal ja. Nederlands. Ja, dat vond ik ja. ook heel opvallend. Ja, dat heb ik, dat, dat heb ik uh, andere uh, disciplines nog niet horen doen van. Nou, wel algemeen van het, het niveau van uh, middelbaar onderwijs dat uh, zakt naar afgrijzelijke diepte af. ...in zijn algemene... ...maar dat zeg maar, vakmensen ook nu beginnen te zeggen... van, ...ja, dat, dat eindexamen Nederlands... Dat, dat, is, ...dat kan echt niet. Hè. Nee, ze hadden ontdekt... Dat, ...dat de leerling eigenlijk vooral wordt opgeleid... ...om, om de trucjes door te ja. hebben... Ja. ...hoe je de multiple choice het beste kunt, kunt behandelen... Ja. Maar uh, leerlingen die, die, die doordenken op, op de vragen, die, die kunnen zien dat, uh, dat drie van de vier vragen in aanmerking komen voor. Uh... Ja, ik, ik heb zelf antwoorden. die vraag geprobeerd ja? te beantwoorden. En ik kwam tot hele andere antwoorden dan uh, goed zouden zijn geweest. Ik weet dat mijn nichtje, die het best goed is in het Nederlands, maar die vond het ook al zo moeilijk. Ze had veel te veel open vragen, wat moet je ermee? Nee, juist gesloten vragen. Ja, maar in ieder geval. En, en, en, en, en, en ja, multiple zij... choice vragen. En, ja, dan, dan zijn er formuleringen dat je denkt, ja, dat kan ook. Kan, dat ook. kan ook, ja. ja. Maar Met je moet er van. niet over nadenken, je moet, je moet die handigheid je hebben. Je ja. Ja. moet het herkennen. Want dat, dat bedoelen ze, dat bedoelen ze. Ja. Dat ja. kruis je aan, aan en is. dat... Dat willen ze de aard ja. dat willen ze van mij horen, ja. Maar dat komt voor je ook in de werk. ik zal het toch even lezen. Ja, nou, lees Kuitenbrouwer. bij en blazen van Jan Kuitenbrouwer. Doe je microfoon ietsje meer dan laat. Hallo, lieve luisteraars, daar zijn we dan weer op één... Uh, met 1 op 2 van 3 tot 4 op radio 5 tot voor kort 6 tot 7 op radio 8... en binnenkort misschien van 9 tot 10 op radio 11. Dat is nog onduidelijk. En misschien worden we binnenkort ook wel helemaal weggebezuinigd. Mijn naam is Tanja Boullier. En naast mij zit, zoals altijd, mijn vaste compaan Tjerk van der Nachtekersenmaker. De Tjerk, wat gaan we doen? Eurocommissaris Olly Reen heeft uh, lang, zijn lang verwachte oordeel gegeven over de Nederlandse begrotingsplannen. Wij praten erover met Patty Braart en René van der Gijp. Straks ook aandacht voor de vraag waarom schildpadden nooit achter hun eigen staart aanrennen. Maar nu eerst het eerste onderwerp. Gisteren verscheen het boek Circus onbenul. Brokken maken buiten de box. Geschreven door professormeester, dokter ingenieur Ignatius Leerbeer... emeritus Hoogleraar Interdisciplinaire Bestuurskunde aan de Universiteit van Venlo, die bij ons in de studio is. Professor, circus onbenul, wat bedoelt u daarmee? Ach, als er dingen misgaan bij de overheid... lees, lees je steeds vaker dat er allerlei deskundigen waren... die daar al lang van tevoren voor gewaarschuwd hebben. Dan denk je, wordt er dan niet naar die mensen geluisterd? En, hoe komt dat dan? omdat inhoudelijke deskundigheid voor een bestuurder... steeds meer als een handicap wordt gezien. Niet gehinderd door kennis van zaken. Vroeger werd dat sarcastisch bedoeld. Tegenwoordig is het echt een compliment. Dat je ergens geen snars van af weet, spreekt in je voordeel. Want dan ben je minder belast met vooroordelen en conventies, zoals dat dan heet. Dus er wordt geruleerd met bestuurders, want dat houdt ze fris en scherp. Vroeger zeiden we dat iemand ergens de ballen verstand van had... of van toeten nog blazen wist... Maar tegenwoordig ben je dan fris. Dan, ben je, dan kun je buiten de box denken. Ook in zeer gewaardeerde vaardigheid tegenwoordig. Ah, juist. Noemt u eens een voorbeeld. Nou, neem de Vira. Iedereen bij de NS en verkeer en waterstaat met een beetje verstand van hoge snelheidstreinen... zei al meteen dat dit een catastrofe zou worden. En wat zie je dan? De hoogste baas komt van het reclamebureau. En die neemt die ingenieurs niet serieus. En even later zijn die mensen er ook niet meer, want hoogvliegers roeleren. Dus als je niet rouleert, ben je geen hoogvlieger. En dan luistert er niemand meer naar je. En zo komen steeds meer bestuurders terecht in sectoren waar ze geen verstand van hebben. Dat bedoel ik met Circus Onbenul. Je creëert een reizend circus van frisse, ondeskundige bestuurders... die van het ene onbezonde project naar het andere trekken. Dus die ingenieur... Die eigenlijk bij verkeer en waterstaat zou moeten zitten om de VIRA tegen te houden, die zit nu bij onderwijs het eindexamen in Nederland samen te stellen, waar zoveel kritiek op is. En de examendeskundigen van het ministerie van Onderwijs zijn inmiddels naar financiën doorgeschoven. En die gaan daar dan een geweldig nieuw toeslagend stelsel invoeren. Dan krijg je toch grootschalige fraude, roept daar iemand die wel verstand van belastingen heeft, maar die is dus te veel met. Belast met ge, uh, geëikte opvattingen. Die moet zijn horizon verbreden. Die wordt dan projectmanager bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam of zo. Of hij gaat het taxibedrijf bedrijf dereguleren. Of hij gaat naar een woningbouwcorporatie en koopt een oud stoomschip. Of naar een zorgkoepel en schaft een 18e-eeuws kasteel aan. Als hij, ook maar Als hij ook maar geen verstand van heeft, dan gaat het om. En zo lopen op een gegeven moment al die bestuurders buiten hun boks brokken te maken. En dan komt er weer een parlementaire enquête. U schetst in somber beeld. Moeten die cultuur terugdraaien? Nou, ik denk dat we juist nog even door moeten gaan met dat roleren, want vroeger op zit iedereen dan weer op een waar post... waarvoor hij ook de Vereiste deskundigheid heeft. Ah, juist... Wij spraken met professor Ignatius Leerbeer, hoogleraar interdisciplinaire bestuurskunde aan de Universiteit van Venlo en schrijver van het boek Circus Onbenul. U luistert nog steeds naar 1 op 2, van 3 tot 4 op radio 5, tot voor kort van 6 tot 7 op radio 8 en binnenkort misschien van 9 tot 10 op radio 11. Zometeen Patti Braart en René van der Gijp over het rapport van Olly Reen. En nu eerst muziek. Luister naar Brain Power ja, met het nummer ja. Expertise. Ja. Oh, wat een ja, ja, ja, groot ja, stuk. Ja. Weet He? je wat, wat ook heel eigenlijk is, tenminste daar eigenlijk, maar aan, dan zit je naar het nieuws van 8 uur op Radio 1, wil je horen. Dan uh, gaat de piep, het is acht uur, dan wil je het nieuws horen. Dan krijg je die, die twee jokers die, die daar dat programma presenteren, die beginnen te vertellen dat ze, dat ze zo meteen in het nieuws, dat we dit en dat gaan horen. Daarna krijg je pas uh, het officiële nieuws. Nou, dat is toch gewoon vreselijk? Ja. Je zit daar toch niet te wachten op? op al, een voorafje, een samenvatting ja. voorafje. Wat, ah, wat, uh, en dat is natuurlijk ook waar, wat hij wat, wat schrijft, dat, ja. uh, ja, ik, u ik vind een... het, ja En ik vind ook tegenwoordig... in het ochtendprogramma... wat altijd gewoon nieuws achter elkaar was... wat je er ja. ook van vindt... maar nou moet er iedere keer weer een muziekje tussen. Ja. Dat doen wij nu ook. <lacht> <lacht> Muziek, en ik zit hier net op de kankeren. <lacht> en dat snap ik ook nooit. Waarom da moeten we nou ineens een muziekje horen? S'morgens. morgens? snap het niet. Maar in het kader van al deze opmerkingen... en in het kader van dat wij weer... Ontzettend moeten bezuinigen, heb ik maar eens een mooi lied opgezocht en dat heet Het Solidariteitslied. Voorwaarts en niet vergeten, wij eisen nu klare taal. Voorwaarts en niet vergeten, kies je enkel voor jezelf of kies je voor ons allemaal. Ja, nu literatuur. Na ons muziekje gaan we verder. Met Willem en Wil. Ja. Uh, Vanavond anders dan anders. De reden is dat dit voor mij zo goed als voor Wille De laatste keer is dat wij via de Eter deelnemen aan een uur literatuur. En omdat we vanaf het begin tot nu toe vrijwel continu ons geconcentreerd hebben op uh, poëzie. Met name eigentijdse poëzie. Poëzie die... Uh, op de poëziekalender staat... diverse poëziekalenders te koop. Uh, en op die manier blijf je dan keurig bij... zonder al die uh, bundels te moeten kopen en door te spitten. Dat hebben anderen daar voor je gedaan. Uh, heeft, Wil en ik, heeft Wille en ik... We hebben alle twee een keuze gemaakt... van dit is en wordt ons laatste gedicht. Het gedicht dat Wil tegenwoordig gaat brengen heet Zwerversliefde. Is ooit eerder uh, aan de orde geweest. En Zwerversliefde is een uh, gedicht. waarbij uh, een oudere man. prins der dichters. want toen was er nog geen. Uh, dichter des vaderlands. Uh, heeft verteld aan eenieder die het horen wilde. Aan ieder die het lezen wilde, dat liefde toch eigenlijk een heel arrogant begrip is. Wie pretendeert over liefde te kunnen spreken? Hij houdt het bij, en dat is ook een heel mooi woord, dat het maar zacht moet zijn. Zwerversliefde, Adriaan Roland Halst. Laten wij zacht zijn voor elkander kind. Want o, oh, de maatloze verlatenheden... die over onze moe gezworven leden onder de sterren waaien in de oude wind. O, oh, laten wij maar zacht zijn... en maar niet het trotse hoge woord van liefde spreken. Want hoeveel harten moesten daarom breken onder de wind in hulploos verdriet. Wij zijn maar als de blaren in de wind... Ritselend langs de zoom van oude wouden, en alles is onzeker. En hoe zouden wij weten wat alleen de wind weet, kind? En laten wij, omdat wij eenzaam zijn, nu onze hoofden bij elkaar neigen, en wijl wij samen in het oude waaien zwijgen, binnen een laatste droom gemeenzaam zijn. Veel liefde ging verloren in de wind en wat de wind wil, zullen wij nooit weten. En daarom, voor we elkander weer vergeten, laten wij zacht zijn voor elkander, kind. Leo Vrooman, een wetenschapper van formaat, maar ook een Nederlander van formaat. ...woont al een leven lang in de Verenigde Staten... ...maar is zijn Nederlands nooit vergeten... ...en is een gevierd dichter geweest... ...en zal dat ook wel altijd blijven. Leo Vrooman heeft een uh, gedicht geschreven... ...dat uh, vind je overal, daar kun je over struikelen... ...en ik vind het toch zo eenvoudig... ...dat een dichter schrijft over zijn dichterschap aan de ene kant... ...en aan de andere kant daar een vanzelfsprekendheid uit laat horen uh, waarom dat hij schrijft. Niet wat hij schrijft, maar waarom hij schrijft. Het heet Voor wie dit leest. En in dit geval Voor wie dit hoort. Gedrukte letters laat ik u hier kijken maar met mijn warme mond kan ik niet spreken. Mijn hete hand in dit papier niet steken, wat kan ik doen? Ik kan u niet bereiken. O, oh, als ik troosten kon, dan kon ik wenen. Kom, leg uw hand op dit papier, mijn huid. Verzacht het vreemde door de druk verstenen van het geschreven woord, of spreek het uit. Menige verzen heb ik al geschreven, ben menig een vreemdeling gebleven. En wie niet griefde, weet ik niets te geven. Liefde is het enige. Liefde is het meestal ook geweest dat mij het potlood in de hand bewoog tot ik mij slapende vooroverboog over de woorden die gij wakker leest. Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn en door de letters heen van dit gedicht kijken. In uw lezende gezicht en hunkeren naar het smelten van uw pijn. Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken. Zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven. En laat uw blik hun innigte niet raken, tenzij gij door de liefde zijt gedreven. Lees dit dan als een lang verwachte brief en wees gerust en vrees niet de gedachte dat u door deze woorden werd gekust. Ik heb je zo lief. Ja, dat is heel mooi. Mm -hmm. mooi, mooi. Heel mooi dat hij dit gedicht helemaal in de aanspreekvorm u zet... om te eindigen in het regeltje... Ik heb je Top, zo, lief. zo lief. Want dan is iedereen naar al die regels zo nader gekomen... dat hij het zich permitteert om te tutoyeren. Mm -hmm. Nou, dat doen wij dus ook. Wij tutoyeren op dit moment zowel hier de medewerkers, als die vele, vele, vele luisteraars thuis en het ga nou, iemand uh, ja. goed. Ja. Mocht er iemand zijn die denkt eindelijk dat ze er mee ophouden, nu is de beurt aan mij, dan weet u ze wel te vinden, die lui van een uur literatuur, om deze stoelen te komen bezetten. Nou, dat is niet uh, ons uh, idee. Eindelijk houden ze ermee op. Wij vinden het eigenlijk wel jammer. Uh, dus, dus daarin wil ik je toch weer spreken. Uh, niettemin uh, uh, is onze dank natuurlijk uh, groot dat, uh, dat jullie dat uh, alsmaar gedaan hebben. Uh, ook eventjes een uh, vernieuwing van de formule op het laatst. Anders was het wil altijd die de gedichten en Nou, doe jij dat ook. Jullie hebben het nou eerlijk verdeeld. Uh, dus op het uh, vernieuwend tot op het laatst zou ik zeggen. Zo is dat. Ja. <laughs> en ik wil jullie ook hartelijk bedanken voor al deze jaren en nu je het zo gemakkelijk krijgt, omdat je niet meer naar een uur literatuur hoeft te no, komen, no, no. krijgen jullie iets lekkers op een lekker in je tuin op een stoeltje op te eten, bij dankjewel. de koffie of bij dankjewel, de thee. Ja. <laughs> nou, zeg ik, kom dat nemen we al te graag mee. mee. Dankjewel. Hartelijk Dankjewel. een dank. Graag gedaan. Muziek. Muziekje. Nou gaan we naar, even kijken, dit is mijn papiertje. Eva de Roveren en dat heet Anoniem. Anoniem. I leave the zone Dat is zeker ja, een uur literatuur. Dit was de rovere. Uh, en uh, meteen sluit erop aan, Norbert de Vries. Juist. Met, wat lezen we in Goorden? Lees jij ja. wel eens wat, Norbert? Ik, soms lees ik wel eens wat. En uh, uh, omdat uh, binnenkort, ik weet niet precies wanneer in september... September bedoel, komt Frits van Oostom uh, naar Goorden komt... Ongetwijfeld komt hij daar ook zijn, uh, zijn laatste boek promoten, uh, wat een, uh, zeg maar een geschiedenis is, een literatuurgeschiedenis is van de 13e eeuw. Maar dat boek uh, dat kon ik me niet, niet te pakken krijgen bij de bibliotheek. Dus dat is uh, uitgeleend en, en alweer gereserveerd. En nou ja, goed, dus, uh, ik denk, ik neem maar uh, een ouder boek van 1995, meen ik dat het is. Um, over uh, Marland, Marland? Uh, uh, ja, ja. Jacob van Maarland. Ja. En... het eerste wat mij opviel... toen ik dit zat te lezen... want ik had het nog nooit gelezen... was dat het zo vertreffelijk geschreven was. Mm -hmm. En toen keek ik achter op de... omslag. En daar staan dan allemaal uh, perscitaten. En dan lees ik ook... van breed, rijkend, elegant geschreven. Ongekend schrijftalent. En schrijft dan Herman Pleij bijvoorbeeld. Um, dan denk ik... Het is toch raar dat je dat zeg maar, op de achterklap zet... Of achterflap zet dat het zo goed geschreven is. Want dat behoort toch eigenlijk... Uh, je behoort eigenlijk zo'n boek ook heel goed te schrijven. En dat is kennelijk uh, bijzonder. Het viel mij ook op dat het zo goed geschreven is. Ja, het is dus toch. Dus toch. Ja. Nee, het viel mij op dat het... Uh, ja. Nou... Wat um, zijn dat collega's die elkaar... Uh, balletje, balletje... Nou, dat geloof ik niet. Heet? Dat gebeurt natuurlijk wel heel vaak. Eh... Um, ik moet even denken aan de laatste keer, is het, hoe heet die jongen ook weer? Dylan nog wat, over zijn reisromans. Uh, ja, en Dylan dan, van Ekeren. Van, ja, van, ja, van Eikeren. Ja, van, van Eikeren. Eikeren. Van Ekeren. Van en um, dan lees je op de achterflap van wie er allemaal positief was. En dat zijn allemaal oud-collega's. Dus hij heeft gewerkt bij de revue. Dus de revue, een prachtige recensie. Mm. En, en dat blad en dat blad. En dat... dat dat is echt balletje. balletje. We doen onze oud-collega nog even een plezier door ja, ja, ja, ja, ja, een lovende ja. recensie te schrijven. Mm -hmm. En daar wordt dan ook onmiddellijk gebruik van gemaakt. Frits van Oostrom um, heb ik in 1983 eigenlijk gezien. Want toen is mijn zus afgestudeerd bij hem. Um, met een scriptie over de Sint-Geertruidenmidden. Ik heb geen idee waar het allemaal over gaat. Ik heb... Wel eens ingebladerd, maar nooit echt 100% gelezen. Is dat nog wel maar, voor je zus? Ja, het is treurig, maar. <laughs> treurig, treurig. <laughs> ik ga het nu echt heel goed lezen, <laughs> want ik ben nu helemaal in de sfeer uh, van de 13e eeuwse Nederlandse. En hoe heette dat, die, die afstuderend stuk? Dat, uh, dat is dit, de... Een vergelijkend onderzoek van na Willem van Hilde, Hildegaars Bergs, Sproken, Sint Gertrude Minne en Jans vriendschap. ...die den vriend den anderen geeft... ...en het lied God van den hemel... ...die aan den kruisen leed. Zo. Dus, ja, ja, dat een is uh, uh, ook van Oostrom... Uh, als, uh, ...als docent... ...bij wie zij dat uh, heeft geschreven. En... Uh, ...ik weet niet of zij... Uh, ...toen al verkering had... ...ik weet het niet meer... ...ik kan het niet helemaal maar precies zijn... ...maar ze, was, uh, ze is na de hand ook getrouwd met... Uh, dus van geen belang, maar ik vind het aardig om het te horen. Ik vind het ook aardig om te horen. <lacht> nou, het moet toch maar blijken of het van geen belang is. Misschien. Het is van geen enkel belang. Maar getrouwd met, met Jan Pieter Spijt van Woerden. En, nou, dat klinkt al heel ja, ja, ja, ja, ja, ja. En die kwam bij ons binnen, in het huisgezin, kennismaking, et cetera. Nou ja, zus en zo adellijk geslacht, tot, tot ver in de geschiedenis. Ja, zei hij toen, mijn over over overgrootvader heeft nog eens een keer Floris de Vijfde vermoord. <hijf> oh, dan kun je bij de Vries binnenkomen. <hijf> en ik moet je zeggen, dat verhaal klopt, dus helemaal. Ja, dat klopt. Ja, voor, voor en was het ook bij Dokkum? Van... Klopt nee, nee, dat nee, nee, dat is helemaal niet bij Dokkum gebeurd. Dat uh, ja, leed ik op school. Uh, nee, nee, dat is Bonifacius. Ja, o, ja. Ah, oh ja. Ja. dat is vijf, dus heel iemand anders. Oh, wat een blunder. 12, 1296. Ja, dat heeft toch een hele diepe indruk gemaakt toen. Dat is eigenlijk een, een, een keerpunt in de geschiedenis voor, voor Nederland althans. Zeg maar te vergelijken met, denk ik dan, de moord op John F. Kennedy. Te, te niet op Tim Fortuyn? Nee, die nee, dus. Kennedy. Kennedy. Oh. Maar dus, dat vond ik wel mooi. En dat, dat verhaal van, van die moord op, uh, op Floris de Vijfde komt hier natuurlijk ook uh, aan bod. Want, waar heb ik het staan? 147. Die, die, die uh, Sint midden middendronk. ...die werd, uh, he, heeft ook een rol gespeeld in uh, het verraad van, uh, van Floris de Vijfde. Floris de Vijfde, der kerelen gods. Ja, mm. en, en weet jullie wat kerelen zijn dan? Dat ik zijn boeren. Man, man. Boeren zijn oh, ja, dat, boeren. Oh. Boeren, nee, boeren. Dat heb ik ook dat weer geleerd niet, door ja. dit allemaal te lezen. En ook in dit dikke boek komt... Helemaal op het eind. Ook een hele um, stuk over de moord op Floris de Vijfde voor. Dus ik, ik weet alles nu van, van de moord op Floris de Vijfde. Dus nou, bijzonder, nou bijzonder interessante moord. En waarom was die moord waarom, zo interessant? Waarom, nou, Floris de Vijfde had natuurlijk wel een, een, een, een sleutelrol. Um, hij, had, hij had goede connecties met, uh, met de Engelse koning. Was eigenlijk, zeg maar, bondgenoot van Engeland. En eh, op een gegeven moment trok hij toch meer naar Frankrijk. Hij liet zijn oren aan de, naar de Franse koning hangen. En dat vond eh, de Engelse koning heel vervelend. En die heeft toen eh, een, ge, een, een ontvoering beraamd. Dus hij zou eigenlijk ontvoerd worden en naar Engeland worden getransporteerd. Maar dat mislukte dus. Eh, en hij moest dus, de Engelse koning moest dus hulp, eh, want hij kan moeilijk een... een, een, een ...detachement uh, soldaten sturen om uh, de oh, Floris de Vijfde te kidnappen, dat drukte niet. Maar dat, dat liet, hij toe aan, liet hij over aan Gijsbert van Aamstel, uh, Gerard van Velzen en Herman van uh, Woerden. En daar hebben we hem, hè? Herman ja, van Woerden. Ja, ja, ja, daar is de, de schurk. En um, ja, die, die waren zeer ontevreden over uh, onze, onze Florus, want... Uh, ...die hield die lagere adel er flink onder. En die was ook niet te flauw om ze, zeg maar, echt eh, al hun eh, eigendom af te nemen... ...als dat zo te pas kwam. En eh, dit allemaal ten gunste van de, van de gewone man, zal ik maar zeggen. Daarom was hij ook zo bijzonder populair. Dan hadden ze beraamd een, um, om hem te pakken bij een um, jachtpartijtje bij Utrecht. En... Um, nou, dat, dat deden ze. Uh, toen hebben ze hem uh, um, vervoerd naar uh, Muiderslot. En toen wilden ze hem uh, weer verder transporteren. Maar toen kwamen de mensen uit Naarden. Toen, die liepen te hoop, want die hadden gehoord van... Onze soort uh, hebben ze gevangen genomen. Dus een soort volksopstand uh, brak uit. En uh, de meute drong op en... Uh, ja die snowdaren uh, die, die uh, gevangen hadden genomen, die dachten ja, dan moeten we maar vlug omleggen want uh, oh. ja, <laughs> kidnappen dat lukt niet meer. <laughs> en uh, ja, toen hebben ze hem omgebracht en dat is uh, Geert van Vels is daar ook nog eens, uh, vermoord, ook nog uh, in een uh, vat met, met spijkers en dan door de straat rollen en zo. Oh, dat ja. deed men vroeger, mm -hmm. dat was, uh, dat mm. waren ja, dat waren toch wel leuke straffen. Um, maar ja, dit is allemaal zijtak, zijtak. de vijfde, moeten we die ook verbinden aan het uh, de binnenhof? Uh, dat, dat, uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Zijn ja. vader uh, is uh, daarmee begonnen en hij heeft dus uh, het binnenhof te voltooid. Het is, ja, het is on... even vertellen, wat gebouwd? Het gebouwd, ja. Gebouwd, ja, ja, ja, ja dat ja, moet je ja. wel even bijvertellen. Want... Ja, ja, goed. goed. De, de, de, de, ridder, de, de ridderzaal. De ridderzaal, ridderzaal ja, ja, ja. De ridderzaal, ja. Heeft en die had toch ook een hele... Dat was niet, niet flauw, dat had een, een heel hof eigenlijk. Um, met, en, en daar speelde deze uh, Jacob van Marland ook een belangrijke rol. Want Die kreeg dus opdrachten om uh, te schrijven. Uh, bijvoorbeeld, dan moest er moest een geschiedenis geschreven worden. De wereldgeschiedenis ja. moest geschreven worden. Spiegelhistoriaal. Ja. En uh, dat, dat deed hij dus. En uh, Melis een andere figuur uh, mm -hmm. uit die tijd, bijna. Even bijna tijdgenoten. Of zeg maar helemaal tijdgenoten. Alleen uh, Melis T Stoke is uh, in 1305 overleden. En uh, Jacob die is al in de jaren uh, 1290 of daarom Trent overleden. Dat is het mooie. Het is allemaal uh, giswerk. Want er staat heel weinig definitief vast. Waar is hij geboren? Niemand ja. die het weet. Jawel, de deskundigen zijn het er nu wel eens dat dat in of rond Brugge is geweest. Daar is je ook zeg maar, opgeleid aan een uh, kanunnelijke school. Gedegen opleiding, vloeiend uh, Latijn, nee. schriftelijk en mondeling. Mm. Dus geweldig, hele alle klassieken uit het hoofd kennen, weet je wel. Gedegen opleiding. En is ook in Maarland bijvoorbeeld. Waar komt dat nou weer vandaan? Ja, hij heeft gewerkt in Maarland uh, bij de Den Briel. Wat dus was opgelet tot, zeg maar, een ambtenaar. Uh, ja, kon je lezen en schrijven, dan kon je ambtenaar worden. Tegenwoordig is het niet veel meer nodig dan dat ook. <lacht> maar landers Zeeland, het land ik van zei de maag. Ik heb het niet voor gelezen, het is ja. Goed, ja, het, het, het is ja, circus. Ja. Overigens, dan weet je toch dat, dat onze opening van een nieuwe literatuur uit Jacob van Maaland komt, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. de waarheid en de menig wonderwijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Dat geldt denk ik voor de spiegelhistoriaal, hè? Ja zodat... Nou, hij heeft dus uh, ontzettend veel geschreven. Hij heeft zelfs de, de, zeg maar, in de 13e eeuw de schrijver. De dichter. Hij, hij geldt ook zeg maar, als de aardvader van de Nederlandse uh, dichtkunst. Uh, zo wordt hij dan ook wel genoemd. Uh, omdat ik heb het even opgeschreven. Uh, de, die vader der Dietse dichter al te galen. Dus van alle Dietse mm. dichters is hij zeg maar de vader. Uh, 300.000 versregels. Ja. Dat is gigantisch. Ja. Um, ik denk niet dat dat hierin past. Hmm, nee. dus, boeken heeft die man geschreven. Niet te geloven. Uh, er wordt wel eens. Bij wijze van grap zetten. Die met twee handen tegelijk geschreven. Nee. Ja, enorme productie. En ook. Um, in, de, in, in, in de volkstaal. Dus Dat was ook bijzonder. Daar was hij ook een van de eerste mee. Maar hij is als dichter. Uh, ik denk niet dat er in de 13e eeuw überhaupt ergens een dichter in Europa is geweest... die meer geschreven... waarvan meer bewaard is gebleven. Want ook niet alles is bewaard gebleven. maar Bijna, bijna alles wel. Maar er zijn ook een aantal werken verloren gegaan. Maar dat was heel bijzonder. Dat ja. er zoveel uh, bewaard is gebleven. En in de volkstaal geschreven is. En uh, eigenlijk... Uh, uh, ja, alle uh, genres heeft hij wel uh, beheerst. Uh, uh, Alexander. Uh, hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de, opleiding, of in de opvoeding en opleiding van uh, Florus de Vijde. Dus, uh, Zo'n zo boek als uh, uh, Alexanders Geesten, dus uh, Gestes, de, de, de, de daden. daden van Alexander. Mm -hmm. uh, natuurlijk ook zeg maar een heel uh, educatief werk van uh, alle grote daden en, en belangrijke karaktereigenschappen van Alexander de Grote ter vorming ook van zo'n zo zo jonge prins... die misschien op dat moment een jaar of vijf, zes was... Um, om hem uh, ja, te kneden tot de grote Floris, de vijfde die hij dan uh, geworden is. Um, eigenlijk, uh, en dat vind ik wel weer mooi... achteraan in het boek, daar schrijft uh, onze vriend uh, van, van Oostrom... Waar hij het hele werk eigenlijk toch weer een beetje. heeft hij zeg maar 700 bladzijden geschreven. En dan. Eh, allemaal vol lof over deze grote eh, dichter. En dan op het einde. relativeert hij dat, vind ik heel mooi. Moet ik even opzoeken. Uh, waar heb ik dat staan? 449. <tus> Kijken waar ik dat, of ik dat heel snel kan vinden, dat kan ik natuurlijk niet heel snel vinden. Heb je er Het, een naast gezet? Nee, nee, dat heeft de vorige lezer gedaan. Oh, oh. <laughs> Ja, iemand, iemand heeft dat helemaal uh, streepjes bijgezet. Ja. Ik zal dit even citeren. Aan de sterrenhemel van de Middel-Nederlandse letter letterkunde staat gedurende de tweede helft van de 13e eeuw Jacob van Maarlijk onveranderlijk in het zenit. Op één even stralende verschijning na, die het aan het slot van het paragraaf zal worden uitgelegd, houdt Maarlands glans de rest van de omgeving goed deels in haar duisternis. Dus hij was echt par excellence de. de, de, de, de ...de man van de Nederlandse letterkunde. Wie is dan die andere? Vraag ik je af. Dat is Willem... ...die uh, de... ...maardok schreef. schreef de en van de... de, ja, en, ja. En de uh, ...van de volsreinaren. Ja. Wie is dat? Heen? Van de dus ja? de. Maar ja, wie dat is... ...dat, oh, dat, dat, dat, dat weten we niet. We weten alleen dat hij Willem heet... ...en dat hij ooit nog eens de maardok heeft geschreven... ...en de volsreinaren... Wat natuurlijk ook een boek is, wat helemaal teruggaat op Ezopus en, en alle klassieken. Dus dat moet ook ongetwijfeld iemand zijn uit diezelfde kringen. Um, andere kringen waren er niet, die schreven niet. Uh, dus, um, en um, dan schrijft hij aan het eind um, dat er toch wel een kernverschil is tussen twee, deze twee grootste Middel-Nederlandse schrijvers van hun tijd in de voorkomen... ...tegengestelde keuze die ze maakten. Willem van de, uh, de Reinaard lijkt elke illusie te hebben opgegeven... ...en grijpt naar de satire voor een meedogenloos portret van mens en wereld. Daarna lijkt hij zich van die wereld af te keren. Het, na het morele failliet ervan te hebben blootgelegd... ...verdwijnt deze auteur uh, voor ons al even onnaarspeurlijk in het niets... ...als dat van zijn hoofdfiguur tegen het einde van de Reinaard ...richting de wildernis afreist. En dan... Uh, ook hoe dat ja, goed geschreven is. Ja, goed geschreven, ja. Is, goed geschreven, ja, ja. Um, en dan daartegenover een beetje de, de Jacob van Marant de onvermoeibare wereldverbeteraar, de zwoeger die blijft pogen om het tijd te keren. En ook de schoolmeester in hart en nieren die bijna broepshalve zijn hoopvol hart. He, want dat is hier natuurlijk wel een schoolmeester, een, een didactiek. Ja, en, en, ja dan niet zo sterk misschien, maar alle wetenschap, uh, uh, ja. de, de wereldgeschiedenis schrijven in, in het Nederlands, dat iedereen dat ook uh, tot zich neemt. De, de, de geschiedenis van Troje de uh, Alexander, uh, de Rijnbijbel, alles. Ja, alles wat uh, er te weten was. Te weten was, moest zeg maar, ja. naar het volk gebracht worden in, in de volkstaal. In 300.000 <laughs> Ja. ja. Wat Terwijl als je dan ja. oh, de, de volstreitnader ja. ziet. Dat zijn 3500 verzen. Dus dat, dat valt in het niet. Dat ja. is 1% ah, ja. uh, als ik snel reken. Of is het een promiel? Nee. Uh, 35.000, 35.000. Uh, 1%, 1 van, van, van het werk. En dat is, hij schrijft ook van dat blijft bewaard. Dat, dat heeft glans, dat, dat blijft ons boeien. Terwijl, ja... Arme Jacob. De arme Jacob, die zo zijn best heeft gedaan. Twee handen tegelijkertijd. 300.000 versregels heeft geschreven. Ja, die blijft ook wel bekend. En, en, en die zal ook wel... Maar die wordt niet meer gelezen. Trek jij daaruit de nee. conclusie dat in de beperking zich de meester toont? Hier wel, ja. Ja. <lacht> Hier. Oh, die vind ik Ja. Ja. Nou, dat, dat was mijn leeservaring met, met, uh, uh, met dit boek. Ik heb, met, ik heb daar zeer van genoten. Ik heb het nog niet ja, helemaal uitgemaakt. Nou, ik ben bezig met, met, zijn, uh, met zijn dikke pil. Nou, dat is, is toch prachtig, is toch heel interessant. Heb jij het wel via de bibliotheek? Nee, krijgen, ik heb hè? het gekocht. Dat vind ik nou weer eens een ja, ja. boek dat de moeite waard is om te vust, kopen. Ja, ik Zo ik... ook het eerste van, van die serie. Die is in een grote serie van de Nederlandse letterkunde aan het worden. Hij heeft het eerste deel geschreven. Ja, over. Uh, ja, het begin van, van de Nederlandse, met, met Hendrik van Veldeker ja, ja. die, die lui allemaal. Ja. En uh, ja, het laatste wat er nou uitgekomen is, ze, gaan, ze zitten niet op een volgorde. Maar, maar dat, dat is ook uh, zo interessant, ja. Ja, ik, heb, ik, ik zag dit van de week ook, het kostte overal maar 25 euro. Het is niet dus, zo geweldig dus, duur. Dus, nee, het nee. valt wel mee. Dus... Uh, Misschien koop ik het ook wel. Maar het is een, een, een vracht aan, aan, uh, aan wetenswaardigheden. Ja, het is onvoorstelbaar dat wat die lui daar bij elkaar uh, schrijven. En op een hele mooie manier. En dan moet ik zeggen dat, dat het een beetje tegenvalt als je hem dan uh, bijvoorbeeld in, in boeken uh, hoort. Want, want dan, dan, dan heb je daar in die tekst gezeten en dan je ziet hoe, hoe prachtig die formuleringen zijn. En dan, dan zie je hem dan uh, bij boeken ja. en dan is ja. het toch een beetje een stamelaar. Of, ja. Ja, nou ja, maar dat niet, is met heel veel schrijvers. Uh, ja. Het, is, het ja, zijn geen, het geen sprekers, ja. hè? de meeste schrijvers, uh, het zijn hele belabberde sprekers. En wat die dan uh, ook de berdenburden. Ja, dat is dan ook maar zo minimaal. Het zijn maar zo wat van, die, van die opmerkingen zo. Uh, je denkt van ja, maar dan is het ja, goed ja. dat jullie beiden er zijn als die in hoor komt kunnen jullie hem boeiende, interessante vragen stellen. Wanneer komt -ie? hij? Maar is dat september? september. september. Ja, dus is hij ja. de eerste die, uh, die ja. weer begint in het ja. nieuwe seizoen? Ja. Zodat hij holde de bolder. Het is wel mooi dat hij naar Goerder komt. Ja, ja zeker. Het is ongelooflijk. Ja. En het is een bescheiden man, want hij is een van de goedkoopsten die ja. wij hebben. Ja, ja. Dat ja. is niet te geloven. Hm. Hm. Mooi. Maar kun je het? Voor een fles wijn. Maar, maar, uh, <laughs> een fles wijn. <laughs> nee, dat dan ook weer niet. Want we en moeten weer sjouwen. Maar ik heb nog één vraag. Want ik vind het heel dom van mezelf. Maar ik heb vroeger geleerd over melistoken. Maar ik weet bij niet meer wat. Vertellen jullie dat eens even. Melistoken. Nou, Je ja, een straatnaam in ik Tilburg. Kan ja, nee. nee, ik alleen maar Interessant is. Ja. Wat ik tegenkwam. Er is dus ook een 20 twintigste eeuwse melistoken geweest. Dat is Herman Salomonson. En die... Uh, uh, uh, is in de, in, de, in de Tweede Wereldoorlog 1942 in een concentratiekamp omgekomen. Hoe kwam hij daar terecht? Ja, ik denk uh, ook omdat hij Jood was, maar ook omdat hij uh, gezocht werd omdat hij van de Oxford groep was, van de morele herbewerking. En ik weet niet wat, precies wat de Duitsers daar uh, tegen hadden, maar daar waren ze zeer beter, op, op die mensen. Dus hebben het eigenlijk op die titel volgens mij aangehouden. Jongman zat bij die Oxford-beweging en dat was een soort morele herbewapening. Je kunt je wel voorstellen dat de Duitse dat ook niet zo zagen Ja, maar het is toch vrij onschuldig. Als je zegt een gestaalde communist, daar gaat meer dreiging van uit voor het fascisme, denk ik, dan zo'n brave. Zachtaardige, morele herbewapening. Ja, een bekennende kierke. ja, <laughs> ja. Niemuller en, en zo. Nee, nee, die waren toch anti-Hitler, hoor. Die, ja, die ja, die waren, waren wel tegen ja, ja, ja, ja. Maar goed, hij was dus ook, uh, hij was bekeerling, ja. dus hij heeft, uh, is christen geworden. En mm -hmm. hij um, gebruikte het pseudoniem Melistoken, want hij had ook, uh, schreef in kranten, een soort Rijmkronieken ook. En dat deed hij, eerlijk gezegd, verdomd goed, vind ik. Uh, ik, kijk, daarvan, hij heeft ook gelegenheidsgedichten uh, geschreven, dus in opdracht van, van, ja. van, van de spoorwegen. Um, ik, schreef altijd, of ik zeg altijd het spoor, maar het is voor de, de mensen van het spoor is het de spoor. De spoor. Dus, Ja, dat is heel belangrijk. Dus uh, gedichten over, over treinreizen en over locomotieven en alles. Prachtig. Nou, ja, ja. Oh, Melistoker 20 ste ja, ja die ouwe ik weet heel goed dat ik dat geleerd heb ik weet niks weet ja, ik die schrijft dus de, de rijmkroniek en dat is ook een interessant verhaal maar dat, gaat een beetje, dat wordt een beetje specialistisch um, de Spiegelhistoriaal is ook een beetje geënt op een voorloper van um, die spiekel van die uh, dat gaat weer terug op een een boek uit wat... Uh, zeg maar... Uh, in de abdij van Egmond is... is, is geschreven, althans, daar berust dan... Het, het handschrift in het Latijn... en dat is dus waarschijnlijk... door Melistoke... als eerste vertaald, uh, ongeveer... in het midden van de 13e eeuw... toen heeft uh, onze vriend... Uh, Jacques van Malenthal gebruik van gemaakt... dus daar komen passages in voor... die rechtstreeks daarop teruggaan... toen heeft Melistoke... Een tweede versie, een, een uitgebreidere versie geschreven. En nou ja, uh, ja. Die, die is dan de tweede rijmconiek geworden. Ja, ja. Ja, uh, in, uh, ja, het zijn ingewikkelde ja. dingen, ja, ja. ja. Maar ze ontleende zonder veel uh, Ja, dat, citeren, dat was, uh, was heel goed. voetnoten ja. en alles, dat, ja. Uh, ja, dat ging heel gemakkelijk. Ja. Dat was een eer als je. Ja. geplagieerd ja. werd. Ja. <hijen> en nu springen ze allemaal <hijen> op de kast en in ja, de Ja, toen heb je toch geen eens nee, nee. Nee. nee. Waarom mag je niet... Gezellig eerbewijs aan iemand. door zijn ja, te gebruiken. Hè? Zijn nou, bezig. ik vind dat mag best. Uh, ik doe het ook onbekommerd. Ik zet het wat even tussen haakjes. Maar je moet het wel even inderdaad. Uh, eventjes de, vermelden. Uh, even uh, aangeven dat het een citaat is. Boom. Nou, ik vond het werkelijk een heel leuk verhaal. Goed, en dat vertelt? loopt al dus vooruit naar het. Uh, volgende van... literair café in september. Ja. ja. Jacob van Maland. Nee, ja. nee, het nee, is. Uh, Frits van Oosterhoofd. Over de. Literatuur, van Nederlandse literatuur in de 13e eeuw. Ja. Ja. Waar hij dus alles van weet ook. Geweldig. He? Ja, ja. ja, ja. Nou, heerlijk ja. lijkt me dat als je dat kan. Ja. Nou, dan bedanken wij Norbert en dan gaan we naar een klein liedje. En dat heet Winter, tenen, Luizen en eczeem. Winter, tenen, Luizen en eczeem. De dieven zijn de kanker en de griep. Daar een stempel de mensheid lijkt gematigd door ex Jezus, Christus, Kruis en Pius De racekak en de king hoe zijn het zuur? Hier een priester, daar het sterven zier. De mensheid lijkt van ooit tot op den duur, maar wat er ook gebeurt, er klinkt. In kerken, ziekenhuizen, dranklokalen Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek In tangos, walsen, voxrots en korallen Ongedierte in het parlement Het leger, de corruptie en de pijn Hier een leider, daar een staat agent.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 Zo de mens zichzelf uit als een maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek in harte hessen en in maten. Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek voor dromers, denkers, weters en frustraten. Ja, nu literatuur hebben we komen aan het Laatste onderdeel, de recensie. Ik heb gelezen, Douglas Kapland, Speler 1, Meulenhof, Amsterdam 2012. Op 20 en 21 en 22 december 2012 las ik Speler 1. Ik heb zelden een boek gelezen dat zo aan de tijd was. Of bent u het alweer vergeten? Op 20 december leefden we aan de vooravond van de Weltoentregang. De Maya-kalender was tot een einde gekomen. Er werden allerlei grappen gemaakt, sommigen geloofden ernstig dat het over en uit zou zijn de volgende dag. NRC Handelsblad maakte in een hoofdredactioneel commentaar excuses aan lezers die hun abonnement al voor een jaar vooruit hadden betaald. De 21ste kwam en er gebeurde die dag niet veel bijzonders. En zo kwam ook de 22ste en konden we constateren dat het weer niet gebeurd was. Fokken en Sukker hadden voor die dag geen grap voorbereid. Ze dachten dat ze er niet meer zouden zijn. Hoeveel einden van de wereld zijn inmiddels niet voorspeld en gelogen straft. Maar in de fictie gebeurt het werkelijk, if you will, pardon me. En daarom was lezing van Douglas Copland, geboren in 1961, de perfecte lectuur voor deze dagen. Douglas Copland. hij debuteerde in 1961 nou, met Generatie X, dat een wereldwijde bestseller werd en het cultboek van de jaren 90. Meulenhof heeft nog enkele titels meer van deze auteur. Maar nu geef ik de flaptekst. Citaat. Aan de vooravond van een wereldwijde ramp... zitten vijf mensen opgesloten in een cocktailbar op het vliegveld. Karen, een alleenstaande moeder, die wacht op haar internetdate. Rick, de barman die niet meer drinkt. Luc, een pastoor die met een zak geld gevlucht is. Rachel, een onderkoelde blondine die geen menselijk contact kan krijgen... En een mysterieuze stem die we alleen leren kennen als speler 1. Langzaam maar zeker sijpelen de gevolgen van de ramp de bar binnen. Terwijl de wereld in elkaar stort en alles voor altijd verandert... delen de lotgenoten hun eigen waarheden en geheimen. Einde citaat. Goede samenvatting. Mooi stel mensen bijeengebracht... die zich hermetisch moeten afsluiten van de buitenwereld... want die is onleefbaar geworden door een chemische regen. Wat zal er tussen hen gebeuren... Alles is onvoorspelbaar geworden. Een boeiend gegeven voor iemand met een grote fantasie, met gevoel voor het absurde, die en passant de voorbije werkelijkheid nog eens als een lachspiegel aan ons voorhoudt. Hoe onwaarschijnlijk de gebeurtenissen ook, ze hebben een eigen logica als de moraal buiten werking gesteld is en niets meer normaal. De gesprekken en overwegingen idem dito. Toch valt op hoe conservatief deze futuristische auteur denkt. Zo laat hij de pestoor die met de parochiekassa vandoor is gegaan overwegen dat de zeven hoofdzonden eigenlijk vrij onschuldig zijn en volslagen ontoereikend voor de 21ste eeuw. Citaat. Luc vindt dat de zonde hoognodig herijkt en gemoderniseerd moet worden en hij houdt in zijn hoofd een almaar groeiende lijst bij van hedendaagse zonden die godsdiensten in overweging zouden moeten nemen. Dubbele punt, de bereidheid een overdaad aan informatie te tolereren de verwaarlozing van het onderhoud aan de democratie, het doelbewust gebrek aan historische kennis, het gelijkstellen van winkelen aan creativiteit, het verwerpen van reflexief denkwerk, het geloof dat spektakel gelijk staat aan de werkelijkheid, de bereidheid om ons levensgeluk te laten afhangen van het wel en wee van celebrities. En meer, veel en veel meer, einde citaat. Als het verhaal afgelopen is, volgt nog een toekomstlegenda van maar liefst 30 bladzijden... ...waarin heel wat gedachten uit het boek worden samengevat en verbonden aan een aantal neologismen. Ik zal er een aantal geven. Natuurlijk die woorden die ik het meest geestig vind. Zo is er het woord anti Het wordt als volgt omschreven. In situatie, in het heelal, waarbinnen strenge regels gelden die toevalligheden voorkomen... Gegeven het oneindig hoge aantal toevalligheden dat zich zou kunnen voordoen, zijn er maar zeer weinig die daadwerkelijk voorvallen. Het heelal bevindt zich in een toevallighedenhatende staat van anticoïncidentie. Is dat geen geestige manier om de gedetermineerdheid van alles te herformuleren? Wij denken veel te snel dat iets toeval is. De volgende. Capillari-generatief geheugen. De neiging van de geschiedenis om mensen die nieuwe haardrachten hebben uitgevonden te onthouden. Zoals Julius Caesar, Albert Einstein, Marilyn Monroe, Adolf Hitler en de Beatles. Heel juist. Ik voeg daaraan toe Geert Wilders. Een politicus die zonder de peroxide in zijn kap, kapsel allang in de vergetenheid verzonken zou zijn. Margriet van der Linden, de hoofdredacteur van Opzij, die met Die Hooiwagen hoog bovenop haar cranium Harry Potter, annex Jan-Peter Balkenende. Het capillarie-generatief geheugen zal ons die mensen doen herinneren vanwege hun kapsel. En dan hebben we Deo Miraculosteria. Is Gods woede vanwege het feit dat hem altijd gevraagd wordt wonderen te verrichten. Liefhebbers van Bento de Spinoza, voeg ik daaraan toe, zullen geen aanleiding geven tot Deo Miraculosteria. En dan fictieve rust. Is voor de luisteraars van een uur literatuur waarschijnlijk relevant. Wat is fictieve rust? Het is de bij veel mensen voorkomende eigenschap... ...dat ze niet kunnen slapen voordat ze even in een roman hebben gelezen... ...al is het maar een piepklein stukje. Hoewel het element routine bij het naar bed gaan van groot belang is... ...geeft het lezen van fictie andermans stem... ...van ja, de gelegenheid de eigen stem te kapen... ...waardoor het brein kan ontspannen en op de slaapcycli wordt voorbereid. Er is wel een valkuil. Lees nooit je boek uit voordat je in slaap valt... Daarvan blijft je brein om onverklaarbare redenen nog uren actief. Mij lijkt dit een juiste observatie. Hoewel ik deze theorie niet kende, pas ik hem altijd toe. Als ik een boek bijna uit heb, laat ik de laatste twee, drie bladzijden ongelezen en ga naar bed. De volgende dag lees ik het boek uit. Ten slotte nog een lemma... Kan dat nog els, of moet ik afkondigen? Nee. Kan dat, nog één dat voor taalkundigen interessant is: zelfstandig naamwoordverdubbeling. Nee. Door, door een zelfstandig naamwoord te herhalen, vestig je de aandacht op de generieke vorm van het zelfstandig naamwoord, de non-variatieve versie daarvan. Nee, ik wil geen blauwe pantalon met vouw. Ik wil gewoon een simpele broekbroek. Of. Meneer de agent, ik heb zitten pijnzen, wat was dat nou voor een auto waarin ze wegreden? Maar ik weet het niet, het was gewoon een auto-auto. Uh, uh, dat, dat is de verdubbeling, de zelfstandig naamwoord verdubbeling. Uh, ja, ik heb met genoegen toch wel die, uh, die Douglas koppelend gelezen op het moment dat de wereld ten onder te gaan, volgens de Maya-kalender. hoe uh, oh, kwam je aan dat boek? Gewoon gevonden, de piep. Eén minuut. Het is een film van... nou, uh, Wij uh, gaan nu netjes afkondigen. Met uh, dank aan uh, Norbert. Willem en Willem hebben we bedankt, uh, zelfs vrij uh, definitief. Uh, Stefan, bedankt voor je technische assistentie. Dit was weer het Uur Literatuur. Volgende week zijn we er weer. Zeker.